In de Canadese provincie Quebec heeft de politie drie mensen gearresteerd... in verband met de ontsnapping van twee gedetineerden uit hun gevangenis. Eén van de gevangenen is nog wordt vluchtig. De politie is bezig met een klopjacht. De twee mannen ontkwamen gistermiddag door een helikopter te kapen. De Canadese politie vond de helikopter op 85 kilometer van de gevangenis terug. Het weer. Vandaag is het regenachtig en net boven nul. Overdag nog een enkele bui en af en toe zon. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. 2. Vijf uur wentelde neer van de zon en stortte geluidloos in zee. De gouden band verwijde tot een glinsterend eiland... en een zacht briesje dat aan de randen van het zonnescherm had zitten frunneken... en een van de bungelende blauwe muiltjes heen en weer had laten wiegen... raakte opeens bezwangerd met een lied was een mannenkoor dat Close Harmony zong, volmaakt op de maat van een begeleidend geluid van roeiriemen die door het blauwe water kliefden. Ardita richtte haar hoofd op en luisterde: Carrot and peas, beans on their knees, pigs in the seas, lucky fellows, blow as a breeze, blow as a breeze, blow as a, a breeze with your bellows. Ardita's voorhoofd rimpelde van verbazing. Ze bleef doodstil zitten en luisterde aandachtig... toen het koor een tweede couplet inzette. Onions and beans, marshals and deans, goldbergs and greens and castellos. Blow as a breeze, blow as a breeze, blow as a breeze with your bellows. Met een kreet gooide ze haar boek neer op het dek... waar het in spreidstand neerzeeg en haastte zich naar de reling. Op vijftien meter van het jacht naderde een grote roeiboot met zeven mannen erin... Zes ervan zaten aan de riemen... en eentje stond op de achtersteven de maat van hun lied aan te geven... met een dirigeerstokje. Oysters and rocks, sodas and socks. Who could make clocks out of cello's? De blik van de koorleider rustte opeens op Ardita... die gebiologeerd over de reling leunde. Hij gaf een abrupte ziep met zijn stokje... en het gezang stopte meteen. Ze zag dat hij de enige blanke in de boot was. De zes roeiers waren negers. Narcissus ahoy riep hij beleefd. Wat heeft al die herrie te betekenen? vroeg Ardita vrolijk. Is dit de roeiploeg van het plaatselijke gekkenhuis? Intussen schuurde de sloep langs de zijkant van het jacht... en een kolossale neger in de boeg draaide zich om en greep de touwladder. Daarop verliet de leider zijn plek op de achtersteven... en voor Ardita doorhad wat hij van plan was... klom hij snel langs de ladder omhoog en stond hij hijgend voor haar op het dek. De vrouwen en kinderen zullen gespaard worden zei hij brusk. Alle huilende baby's zullen terstond worden verdronken... en alle mannen worden in dubbele boeien geslagen. Ardita stak haar handen van opwinding diep in de zakken van haar jurk... en gaapte hem aan, sprakeloos van verbijstering. Hij was een jonge man met een smalende trek om zijn mond... en de helderblauwe ogen van een gezonde baby in een donkergevoelig gezicht. Zijn vochtige krulhaar was pikzwart als van een donker uitgeslagen Grieksbeeld. Hij had een slank postuur, was goed gekleed... en bewoog zich zo gracieus als een lichtvoetige quarterback. Goh, ik sta perplex, zei ze verbouwereerd. Ze keken elkaar afwachtend aan. Geeft u het schip over? Is dit een aanval van humor? vroeg Ardita Bits. Bent u gestoord of is dit uw ontgroening voor het studentenkorps? Ik vroeg of u het schip overgeeft. Ik dacht dat alcohol verboden was, zei Ardita laatdunkend. Hebt u nagellak gedronken? Maak dat u wegkomt van dit jacht. Wat? De stem van de jonge man drukte ongeloof uit. Wegwezen, u hebt me best gehoord. Hij keek haar even aan alsof hij stond te overwegen wat ze had gezegd. Nee, zei zijn smalende mond toen langzaam. Nee, ik ga niet van dit jacht. U mag weggaan als u wilt. Hij liep naar de reling, gaf een kort bevel... en meteen klauterde de bemanning van de roeiboot de ladder op... en stelde zich in het gelid voor hem op. Met een roetzwarte potige neger aan het ene einde en een miniatuurmulat van 1,45 meter aan het andere. Ze leken eender gekleed te zijn in een soort blauw pak versierd met stof, modder en rafels. Ieder had over zijn schouder een kleine witte zwaar ogende zak hangen en droeg onder zijn arm een groot zwart voedraal waarin zo te zien een muziekinstrument zat. Geef acht! de jongeman En hij klakte zijn eigen hakken met een scherpe tik tegen elkaar. Op de plaats, rust, maak front, babe. De kleinste neger stapte haastig naar voren en salueerde. Ja, Bas. Neem de leiding, ga beneden deks, overmeester de bemanning en knevel ze. Allemaal behalve de machinist. Breng die bij me. En uh, zet de zakken daar bij elkaar aan de reding. Ja, Bas. Beep salueerde weer, draaide zich om en wenkte de vijf anderen bij zich. Na een kort gefluisterd beraad daalden ze alle, zonder geluid te maken, achter elkaar de kajuitstrap af. Luister, zei de jonge man opgewekt tegen Ardita, die dat laatste tafereel in matte stilte had aanschouwd. Als u op uw eer van jonge vrijgevochten vrouw, wat waarschijnlijk niet veel voorstelt, wilt zweren dat u dat verwende mondje van u 48 uur lang potdicht dicht houdt, dan mag u in onze boot naar de kust roeien. En anders? Anders gaat u op dit schip mee de zee op. Met een ingehouden zucht van verlichting als na een lastige klip die was omzeild... liet de jonge man zich neer op de bank waarvan Ardita kort tevoren was opgestaan... en strekte loom zijn armen. Zijn mondhoeken ontspanden waarderend toen hij rondkeek naar de fraaie gestreepte markies, het gepoetste koperwerk en het luxueuze toebehoren aan dek. Zijn oog viel op het boek en daarna op de uitgezogen citroen. Hmm, zei hij. Stonewall Jackson beweerde dat hij een helder hoofd kreeg van citroensap. Is uw hoofd een beetje helder? Ardita verwaardigde zich niet te antwoorden. Want binnen vijf minuten zult u een besluit moeten nemen of u weggaat of blijft. Hij raapte het boek op en sloeg het nieuwsgierig open. De opstand der engelen. Ja, klinkt goed. Frans, hè? Hij keek haar met hernieuwde interesse aan. Bent u Frans? Nee. Hoe heet u? Farnum. Farnum hoe? Ardita Farnum. Nou, Ardita, het haalt niets uit om daar met je tanden te staan knarsen. Je zou die nerveuze gewoonte af moeten leren nu je nog jong bent. Kom bij me zitten. Ardita trok een etui van bewerkte jade uit haar zak... pakte haar een sigaret uit en stak hem met bestudeerde onverstoorbaarheid op. Al besefte ze dat haar hand een beetje trilde. Daarna liep ze met haar lenige, wiegende tred naar hem toe ging op de andere bank zitten en blies een mondvol rook naar de markies. Je kunt me niet van dit jacht afkrijgen, zei ze kalm. En je bent niet goed bij je hoofd, dus je denkt dat je daar ver mee zult komen. Om half zeven zal mijn oom gezorgd hebben... dat er allemaal radiotelegrammen kriskras over de zee schieten. Mm -hmm. Ze spiede snel naar zijn gezicht en zag duidelijk iets van bezorgdheid... gegrift in de ietsjes neergetrokken mondhoeken. Het maakt mij niets uit... Zijn ze schouderophalend? Dit jacht is niet voor mij. Ik heb er geen bezwaar tegen om een paar uur rond te varen. Ik wil je zelfs dat boek lenen, zodat je iets te lezen hebt op de boot van de kustwacht, hè, die je naar Sing Sing brengt. Hij lachte smalend. Als je me raad wilt geven, doe geen moeite. Dit is onderdeel van een plan dat is beraamd nog voor ik van het bestaan van het jacht afwist. Als het deze boot niet was geweest, dan was het de volgende geweest die voor anker voor de kust lag. Wie ben je? vroeg haar die opeens gebiedend. En wat ben je? Je hebt besloten om niet aan land te gaan? <laughs> Ik heb het zelfs geen moment overwogen. Wij staan met ons zeven algemeen bekend als Curtis Carlisle... en de Six Black Bodies, zei hij. Laatstelijk van de Wintergarden en de mid Frolic. Zijn jullie zangers? Ja, dat waren we tot vandaag. Nu zijn we, vanwege de witte zakken die je daar ziet, op de vlucht voor het gerecht. En ik moet me erg vergissen als de beloning die voor onze aanhouding is uitgeloofd... inmiddels niet tot twintigduizend dollar is opgelopen. Wat zit er in die zakken? Vroeg Ardita nieuwsgierig. Nou, zei hij, laat het voor dit moment maar modder noemen. Florida modder. Minder dan tien minuten na het onderhoud dat Curtis Carlyle... met een zeer bange machinist voerde... was het jacht naar afgevaren... en stoomde het zuidwaarts door een zwoele tropische schemering. De kleine mulat, Beep, die Carlyles onvoorwaardelijke vertrouwen scheen te hebben... had de leiding genomen. Mr. Farnham's bediende en de kok, de enige bemanningsleden aan boord... afgezien van de machinist, hadden zich verzet... maar kwamen nu tot inkeer, stevig vastgesnoerd op een kooi beneden. Tromboon Moos, de grootste Neger, werd met een pot verf aan het werk gezet om de naam Narcissus van de boeg te verwijderen en door hula hula te vervangen. De anderen hadden zich op het achterdek verzameld en zich in een verwoed dobbelspel gestort. Nadat Carlyle opdracht had gegeven voor het bereiden van een maaltijd, die om half acht aan dek opgediend moest worden, voegde hij zich weer bij Ardita. Hij leunde achterover op zijn bank deed zijn ogen half dicht en zakte weg in een toestand van totale afwezigheid. Ardita observeerde hem heimelijk... en klassificeerde hem meteen als een romanticus. Hij wekte de indruk van kolossale zelfverzekerdheid... die op een broos fundament rustte. Vlak onder de oppervlakte van elk besluit dat hij nam... bespeurde ze een onstandvastigheid... die in schril contrast stond met de arrogante krul van zijn lippen. Hij is niet zoals ik, dacht ze... Er is iets anders aan hem. Omdat Ardita een onovertroffen egoïste was, dacht ze vaak na over zichzelf. Ze was nooit om haar egoïsme bekritiseerd en daardoor deed ze dat volkomen van nature en zonder dat het afbreuk deed aan haar onbetwistbare charme. Ze was negentien, maar wekte de indruk van een speels vroegrijp kind. En in de vervoering van haar jeugd en schoonheid... waren alle mannen en vrouwen die ze kende niet meer dan drijfhout... op de deining van haar temperament. Ze had andere egoïsten ontmoet en was tot de ontdekking gekomen... dat zelfzuchtige mensen haar een stuk minder verveelden dan onzelfzuchtige. Maar tot dusver was er nooit iemand bij geweest... die ze niet uiteindelijk had afgetroefd en onderworpen... Ofschoon ze op de bank naast de haren een egoïst herkende... werd ze niets van haar gebruikelijke reactie gewaar... waarbij ze zich afsloot en gereed maakte voor de confrontatie. Integendeel, instinctief voelde ze aan... dat de man in wezen kwetsbaar en weerloos was. Als Ardita de conventie tartte... en dat was de laatste tijd haar voornaamste vermaak... kwam dat voort uit een intens verlangen om zichzelf te zijn... Ze voelde dat deze man daarentegen helemaal opging... in zijn eigen tartende houding. Ze was veel meer in hem geïnteresseerd dan in haar eigen situatie... die haar net zo weinig deed als een kind van tien... het vooruitzicht van een matinée. Ze had een onwankelbaar vertrouwen in haar vermogen... om onder alle omstandigheden voor zichzelf te zorgen. De avond donkerde. Een bleke wassende maan glansde opalig op de zee... Terwijl de kust dof vervaagde en donkere wolken als bladeren over de horizon in de verte werden geblazen, baden ze ineens in een wijd waas van manenschijn die een glinsterend malienmat achter het snelle jacht uitrolde. Af en toe flakkerde de felle vlam van een lucifer op als een van hen een sigaret opstak maar afgezien van het lage gedempte geronk van de motoren... en het gelijkmatige bruis van de golven rondom de achtersteven... was het jacht zo stil als een droomschip... dat op weg naar de sterren door het uitspansel kliefde. Om en heen zweefde de geur van de nachtelijke zee... die een immense loom te meevoerde. Carlyle verbrak tenslotte de stilte. Geluksvogel, zuchtte hij. Ik heb altijd rijk willen zijn om al deze pracht te kunnen veroorloven... Maar die dag geeuwde. Ik zou liever in jouw schoenen staan, zei ze eerlijk. Ja, vast, voor een dag of zo. Maar je lijkt inderdaad een hoop lef te hebben voor een vrijgevochte jonge dame. Ik wou dat je me niet zo noemde. Neem me niet kwalijk. En wat dat lef betreft, vervolgde ze langzaam: dat is mijn enige goede eigenschap. Ik ben nergens bang voor op deze wereld. Nou, ik wel. Om bang te zijn moet je het zij heel sterk en nobel zijn, en anders een lafaard zei Ardita, en ik ben geen van beiden. Ze zweeg even. En toen kreeg haar toon iets gretigs. Maar ik wil het over jou hebben. Wat heb je in hemelsnaam uitgevoerd en hoe heb je het gedaan? Hoezo, vroeg hij sarcastisch, wil je een filmscript over me schrijven? Toe drong ze aan, Lieg tegen me in het maanlicht, vertel een sprookje. Er verscheen een neger die een snoer met lampjes onder de markies aandeed en de roodhandtafel tafel begon te dekken voor het avondeten. En terwijl ze koude plakken kip en salade, artichokken en aardbeienjem aten, uit de welvoorziene provisiekast beneden deks, begon Karlaal te praten. Aanvankelijk wat aarzelend, maar daarna vol geestdrift toen hij zag dat het haar interesseerde. Ardita raakte haar eten amper aan terwijl ze zijn donkere jonge gezicht gadesloeg. Knap, spottend, een heel klein beetje week. Hij was opgegroeid als een arm joggie in een stadje in Tennessee, vertelde hij. Zo arm dat ze het enige blanke gezin in hun straat waren. Hij kon zich geen blanke kinderen voor de geest halen, maar had stevast wel een stuk of tien nikkertjes in zijn kielzog. Vurige bewonderaars die hij op sleeptouw hield door zijn levendige verbeelding en alle moeilijkheden waar hij ze telkens in bracht en uit redde. En blijkbaar werd door die omgang een tamelijk ongewoon muzikaal talent... een zonderlinge kant opgestuwd. Er was een zwarte vrouw geweest die Beppe Pope Caloon heette. En piano speelde op feestjes voor blanke kinderen. nette blanke kinderen die hun neus voor Curtis Carlyle zouden hebben opgehaald. Maar het haveloze blanke jochie zat urenlang naast haar piano... te proberen een altpartij te blazen op zo'n kartonnen fluitje waar jongens op neurieden. Voor zijn dertiende scharrelde hij in koffiehuis in Nashville... zijn kostje bij elkaar met een gehavende viool... waar hij ragtime-muziek uit Een acht jaar later werd ragtime een rage in het land... en ging hij met zes zwarte op tournee langs de Orpheum-theaters. Vijf ervan waren jongens met wie hij was opgegroeid. En de zesde was de kleine mulat Babe Divine. Een vagebond die de kaders van New York afschuimde... en lang daarvoor op een plantage op Bermuda had gewerkt tot hij een stiletto van 20 centimeter in de rug van zijn meester stak. Bijna voor Carlisle zich realiseerde hoe de fortuin hem toelachte... stond hij op Broadway met tal van aanbiedingen, van engagementen... en meer geld dan waar hij ooit van had gedroomd. Ongeveer in die tijd begon zijn hele houding te veranderen. Het was een nogal eigenaardige omslag... Hij raakte zeer verbitterd toen hij doorkreeg dat hij de bloeitijd van zijn leven verspeelde met ronddollen op een podium met een stel zwarte. Zijn orkest was goed in zijn soort, drie tombones, drie saxofoons en hijzelf op fluit en onderscheidde zich door Carlyle's eigen bijzondere ritmegevoel, maar hij begon het vreemd genoeg buit te worden. De gedachten aan optreden ging hem met de dag meer tegenstaan. Ze verdiende veel geld. Bij elk contract dat hij tekende vroeg hij meer. Maar toen hij tegen theaterproducenten zei dat hij zich van zijn sextet wilde afscheiden... en als gewoon pianist verder wilde gaan, lachten ze hem uit. En zeiden dat hij gek was. Dat zou artistieke zelfmoord zijn. Achteraf moest hij lachen om die uitdrukking. Artistieke zelfmoord. Huh, die gebruikten ze allemaal. Een keer of vijf speelden ze op privé-dansfeesten voor 3000 dollar per avond. En het leek of zijn afkeer van zijn broodwinning door die optredens nog verder uitkristalliseerde. Ze vonden plaats in clubs en huizen die hij overdag nooit had mogen betreden. Hij hing per slot van rekening alleen maar de eeuwige aap uit als een soort veredelde koorleider. Hij werd misselijk van de geur van het theater, van poeder en rouge... het gekwebbel in de artiestenfoyer en de minzame bijval uit de loges. Hij kon er zijn hart niet meer inleggen. Hij werd gek bij de gedachten aan zijn slakkenweg naar de luxe van vrije tijd. Hij kwam daar uiteraard wel steeds dichterbij... maar at als een kind zijn ijsje zo langzaam dat hij het helemaal niet proefde. Hij hunkerde naar hopen, geld en tijd. Naar de gelegenheid om te lezen en te spelen... en naar het soort mannen en vrouwen om zich heen dat hij nooit zou hebben. Het soort dat, als aan hem dachten, nogal op hem zouden hebben neergekeken. Kortom, hij hunkerde naar al die dingen... die hij onder de algemene noemer de elite begon te brengen. Een stand die voor zowat elke prijs te koop scheen... behalve voor het geld zoals hij dat verdiende. Hij was toen 25 zonder familie of opleiding of enige belofte... dat hij in zaken succes zou hebben. Hij begon als een dolle te speculeren... en binnen drie weken had hij elke cent verloren die hij had gespaard. En toen brak de oorlog uit. Hij ging naar Plattburg. En zelfs daar werd hij door zijn métier achtervolgd. Een brigadegeneraal ontbood hem op het hoofdkwartier... en zei dat hij het land beter kon dienen als orkestleider. En zo vermaakte hij tijdens de oorlog beroemdheden... achter het front met een staforkest... Het was geen slecht leven, behalve dat hij een van die infanteristen wilde zijn... die terugkwamen gehinkt uit de loopgraven. Ze zaten onder het zweet en de modder... en het leek slechts een van die niet te verwoorden symbolen van de elite... die altijd en eeuwig buiten zijn bereik bleven. De privédansfeesten deden de deur dicht. Toen ik terugkwam uit de oorlog begon het oude liedje weer. We kregen een aanbieding van een hotelketen in Florida. Toen was het alleen nog maar een kwestie van tijd... Hij zweeg. En Ardita keek hem verwachtingsvol aan. Maar hij schudde zijn hoofd. Nee, ik ga het je niet vertellen. Ik geniet er nog te veel van. En ik ben bang dat ik iets van dat genot verspeel... als ik er andere deelgenoot van maak. Ik wil me nog even vastklampen aan die paar adembenemende... heroïsche momenten toen ik voor al die lui stond... en schreeuwde dat ik verdomme meer voorstelde... dan enkel een rondspringende, snaterende clown. Van het voorschip kwam ineens het geluid van zachte samenzang... De Negers hadden zich aan dek verzameld... en hun stemmen klonken op in een meeslepende melodie... die met aangrijpende boventonen oprees naar de maan. En Ardita luisterde verrukt. Oh, down, oh, down, mommy. You wanna take me down, Milky Way, oh, down, oh, down. Papa said tomorrow, aha. But mommy said today, yeah, mommy said today. Carlisle slaakte een zucht en zei niets opkijkend naar de massa sterren die als boog lichten in de warme lucht stonden te glinsteren. Het lied van de negers was tot een klagelijk geneurie verflauwd... en het leek of de heldere nacht en de totale stilte zich nog verdiepte. Tot hij haast meende te horen hoe de zeemeerminnen hun nachtelijk toilet maakten. Onder de maan hun zilverig druppende krullen kamden... en met elkaar babbelden over de prachtige wrakken... aan de groene, iriserende lanen op de zeebodem waar ze woonden. Zie je? Dit is de schoonheid waar ik naar verlang, zei Carlyle zacht. Schoonheid moet verbijsterend zijn, verbluffend. Schoonheid moet je verpletteren als een droom... als de schitterende ogen van een meisje... Hij wende zich naar haar toe, maar ze zei niets. Kun je dat volgen, Anita? Uh, ik bedoel, uh, Ardita. Ze gaf nog steeds geen antwoord. Ze was al een poos diep in slaap. 4. Tegen het drukkende, zonovergoten middaguur van de volgende dag... was een donkere plek in zee geleidelijk tot een grijs-groen eilandje uitgegroeid dat oogenschijnlijk bestond uit een hoge granieten klip aan de noordkant... die zuidwaarts door meer dan een kilometer glanzend kreupelhout en gras... afliep naar een zandstrand dat loom overvloeide in de branding. Toen Ardita, op haar lievelingsplekje aan het lezen... bij de laatste pagina van de opstand der engelen was aangekomen... het boek dichtklapte en opkeek, zag ze het en slaakte ze een kreetje van vreugde. Ze riep naar Carlyle, die kregelig aan de reling stond... Is dit hier? Is dit de plek waar jullie heen gaan? Karlaal haalde onverschillig zijn schouders op. Geen idee. Hij verhief zijn stem en riep naar de waarnemend kapitein. Hé, hey babe, is dit dat eilandje van jou? Het mini-hoofd van de mulat dook op om de hoek van de roef. Ja, baas, dit is het. Zeker. Carlaal ging bij Ardita staan. Dat nodigt uit tot recreatie, hè? Ja, <laughs> maar het lijkt niet groot genoeg om als schouwplaats te dienen. Reken je nog steeds op die radiotelegrammen die je oom kriskras kras rond laat schieten? Nee, zei Ardita eerlijk. Ik ben helemaal op jouw hand. Ik zou echt graag zien dat, dat je weet te ontkomen, hij lachte. Hm, jij bent onze vrouwenfortuna. Fortuna. Ik denk dat we jou bij ons moeten houden als mascotte, voorlopig althans. Je zou me ook moeilijk kunnen vragen om terug te zwemmen, zei ze koeltjes. Als je dat doet, dan ga ik stuiverromannetjes schrijven. op basis van dat oeverloze levensverhaal van jou. dat je gisteravond hebt opgehangen. Hij bloosde en verstijfde wat. Het spijt me erg dat ik je hebt verveeld. Oh, dat heb je niet. Pas tegen het einde met dat gezeur over dat je zo kwaad was. omdat je niet met de dames mocht dansen voor wie je optrad. Hij stond boos op. Je hebt een verdomd vals tongetje. Sorry hoor zei ze in de lach schietend. Ik ben gewoon niet gewend dat mannen me op hun levensidealen tracteren. En helemaal niet als ze zo'n dodelijk platonisch leven leiden. Hoezo? Waarop tracteren mannen jou dan gewoonlijk? Oh, ze hebben het over mij. Oh, als je zeggen tegen me dat ik de verpersoonlijking van jeugd en schoonheid ben. En wat zeg jij dan? Oh, nou, dat beaam ik dan zachtjes. Zegt elke man die jou leert kennen tegen je dat hij verliefd op je is... Ardita knikte. En waarom niet? Het hele leven is niet meer dan een weg naar... en daarna weg van... één zinnetje. Ik hou van je. Carla lachte en ging zitten. Het is helemaal waar. Dat is, dat is niet slecht. Heb jij dat bedacht? Ja, of eigenlijk, daar ben ik achtergekomen. Het stelt niet echt wat voor. Het is gewoon een slimmigheidje. Dat is het soort opmerking dat kenmerkend is voor jouw stand. Zei hij ernstig. Oh. Ik kapte ze hem geïrriteerd af. Begin nu niet weer met het gezeur over de elite. Ik wantrouw mensen die op dit uur van de dag zo gedreven doen. Dat is een milde vorm van krankzinnigheid, een soort gala-ontbijt. De ochtend is de tijd om te slapen, te zwemmen en zorgeloos te zijn. Tien minuten later hadden ze een grote boog gemaakt... alsof ze het eiland vanaf de noordkant wilden aandoen. Hier zit iets achter, merkte Ardita peinzend op. Hij is nog niet van plan om bij dat klif voor anker te gaan. Ze voeren nu recht op de massieve steile rots af... die minstens dertig meter oprees. en pas toen ze er minder dan vijftig meter vandaan waren... zag Artita wat de bedoeling was en klapte ze van plezier in haar handen. Er zat een kloof in het klif die aan het oog werd onttrokken... door een eigenaardig overhangende rots... En door die kloof voer het jacht naar binnen... en koerste het heel langzaam tussen hoge grijze wanden... door een nauwe vaargul met kristalhelder water. Vervolgens gingen ze voor anker in een groene en gouden miniatuurwereld. Een grandioze baai zo glad als glas en omringd door kleine palmboompjes. Het geheel deed denken aan de vijvers van spiegeltjes en bomen van twijgen... waarmee kinderen zandhopen opzieren. Potverdomme! Niet slecht, riep Carlyle opgewonden. Dat nikkertje kent goed de weg in dit deel van de Atlantische Oceaan. Zijn uitbundigheid was aanstekelijk. En Ardita raakte ook begeesterd. Dit is een absoluut veilige schuilplaats. Nou en of, dit is het soort eiland waar je wel eens over leest. De roeiboot werd in het gouden meer neergelaten en ze voeren naar het strand. Kom, dan gaan we op verkenning, zei Carlyle, toen ze vastliep in het soppige zand rij Palmen werd op zijn beurt omringd... door een vlakke strook zandgrond van een kilometer breed. Ze staken hem in de zuidelijke richting over... drongen door in een volgende zone met tropische vegetatie... en kwamen uit op een ongerept parelgrijs strand... waar Ardita haar bruine golfschoenen uitschopte... kousen leek ze permanent te hebben afgezworen... en ging pootje baaien. Daarna slenderden ze terug naar het jacht... waar de onvermoeibare Beep de lunch voor hen klaar had staan. Hij had een uitkijk op het hoge klif aan de noordkant geposteerd... om de zee aan weerszijde in de gaten te houden. Ook al betwijfelde hij of de toegang door de kloof algemeen bekend was. Hij had zelfs nog nooit een kaart gezien waar het eiland op stond. Hoe heet het? vroeg Ardita. Het eiland, bedoel ik? Heeft geen naam, gniffelde Beep. Het is gewoon een eilandje, meer niet. Aan het einde van de middag zaten ze op het hoogste punt van het klif... met hun rug tegen twee grote zwerfkeien. Carlyle zette in grote lijnen zijn vage plannen uiteen. Hij was ervan overtuigd dat ze ondertussen als bloedhonden achter hem aan zaten. De totale buit aan de slag die hij had geslagen... en waarover hij haar nog steeds niets wilde vertellen... schatte hij op bijna een miljoen dollar. Hij stelde zich voor om een aantal weken te blijven liggen... en daarna koers te zetten naar het zuiden. Ze zouden ver van de gebruikelijke vaarroutes varen... Kaaphoorn ronden en naar Calao in Peru varen... De details van het innemen van steenkool en proviant liet hij helemaal een beep over... die deze zeeën blijkbaar in elke hoedanigheid had bevaren. Van hutjongen op een koffieboot tot feitelijke stuurman op een Braziliaans piratenschip... waarvan de kapitein allang was opgehangen. Als hij blank was geweest, dan was hij allang koning van Zuid-Amerika geweest, zei Carlaan met klem. Wat intelligentie betreft is Booker T. Washington een debiel vergeleken met hem. Hij heeft de doortraptheid van alle rassen en nationaliteiten waar hij van afstamt. En dat zijn er wel een half dozijn, als ik het goed heb. Hij heeft mij hoog zitten omdat ik de enige ter wereld ben die beter ragtime kan spelen dan hij. We zaten vroeger samen op de kaders van New York. Hij met een fagot en ik met een hobo. En speelden Afrikaanse boventoonmelodieën van duizend jaar oud in mineur door elkaar heen. Tot de ratten tegen de meerpalen omhoog klauterden. En om ons heen zaten te kreunen en te piepen zoals honden voor een grammofoon doen. Ardita gierde van het lachen. Jij weet het wel te vertellen. Karnaal ginnikte. Ik zweer dat het waar. Wat ga je doen als je in Kalao bent, onderbrak ze hem. Dan scheep ik me in naar Brits-Indië. Ik wil eens een ratja leven. Ik meen het. Mijn idee is om naar Afghanistan te trekken. Daar een paleis en een goede naam te kopen... en dan na een jaar of vijf in Engeland op te duiken... met een buitenlands accent en een mysterieus verleden. Maar eerst naar Brits-Indië. Weet je... Ze zeggen dat al het goud in de wereld daar heel langzaam naar terugvloeit. Nou, dat vind ik iets fascinerends. En ik wil tijd hebben om te lezen. Een enorme massa boeken. En daarna? Nou, dan hoor ik bij de elite, antwoordde hij uitdagend. Je mag me uitlachen, maar je zult tenminste moeten toegeven dat ik weet wat ik wil. Wat volgens mij meer is dan jij weet. Integendeel, weersprak Ardita hem... terwijl ze haar sigaretten uit haar zak opdiepte. Al mijn vrienden en familie maken momenteel een enorme heisa... omdat ik precies weet wat ik wil. Wat wil je dan? Een man. Hij schrok. Bedoel je dat je verloofd bent? Hm, min of meer... Als jij gisteravond, wat lijkt het lang geleden, niet aan boord was gekomen... was ik vast van plan geweest om er tussenuit te knijpen... voor een rendezvous met hem in Palm Beach. Daar wacht hij op me met een armband die vroeger van Catharina van Rusland is geweest. Ik wil geen gemoor over die elite horen, voegde ze gauw aan toe. Ik vind hem gewoon leuk omdat hij zijn fantasie gebruikt... en het lef heeft om voor zijn opvattingen uit te komen. Maar je familie is er tegen, hè? Wat er van over is... Een zullige oom en een nog zulliger tante. Het schijnt dat hij in een of ander schandaal was verwikkeld... met een roodharige vrouw die Mimi uh, dingen zette. Het was gruwelijk overtrokken, zei hij. De mannen liegen nooit tegen mij. En het kon me trouwens niet schelen wat hij had uitgehaald. Het enige wat telde was de toekomst en daar zou ik op toezien. Als een man verliefd op mij is, dan taalt hij niet naar andere pleziertjes. Ik zei dat hij haar als een hete baksteen moest laten vallen. En dat deed hij. Ik voel iets van jaloezie zei Carlyle met een frons. En toen lachte hij. Ik denk dat ik jou gewoon bij ons houd tot we in Calao zijn. En dan leen ik je genoeg geld om terug te gaan naar de Verenigde Staten. En tegen die tijd zul je ruimschootste gelegenheid hebben gehad... om nog eens goed na te denken over die heer. Praat niet zo tegen mij, vloog Ardito op. Dat pik ik van niemand. Zo'n paternalistische toon. Begrepen? Hij geniffelde en zweeg toen. Tamelijk beduust. Het leek of hij in zijn schulp kroop onder haar kille woede. Sorry, bracht hij er onzeker uit. Hou die verontschuldigingen maar voor je. Ik kan niet tegen mannen die sorry zeggen op zo'n afstandelijk mannentoontje. Hou gewoon je waffel. Er viel een stilte. Een stilte die Carlyle nogal pijnlijk vond... maar Ardita helemaal niet scheen te deren... terwijl ze vergenoegd van haar sigaretgenoot en naar de blikkerende zee staarde. Even later kroop ze naar de steile wand van de rots... en ging ze met haar gezicht over de rand naar beneden liggen kijken... Carlisle sloeg haar gade en bedacht dat ze met geen mogelijkheid een onbevallige houding leek aan te kunnen nemen. O, kijk, riep ze uit. Er zitten daar beneden een hoop riggels of zo. Brede riggels op allemaal verschillende hoogtes. Hij ging naast haar liggen en samen tuurde ze van hun duizelig makende hoogte omlaag. We gaan vanavond zwemmen, zei ze opgewonden, in het maanlicht. Vijf. Toen de avond schemerig blauw en zilver neervloeide... manoeuvreerden ze de roeiboten door de glinsterende vaargeul van de kloof. Ze legden de boot vast aan een vooruitspringend rotsblok... en begonnen samen het klif te beklimmen. Het eerste terras lag op zo'n drie meter hoogte. Het was breed en bood een natuurlijk platform om vanaf te duiken. Daar gingen ze, in het stralende maanlicht... naar de lange, gestage golfslag van de zee zitten kijken... die nagenoeg tot stilstand kwam voordat het tij begon af te lopen... Ben je gelukkig? vroeg hij opeens. Ze knikte. Ik ben altijd gelukkig in de nabijheid van de zee. Weet je, vervolgde ze, ik zit al de hele dag te denken... dat jij en ik wel wat gemeen hebben. We zijn allebei rebellen. Alleen om verschillende redenen. Twee jaar geleden, toen ik pas 17 was en jij 25... toen hadden we het allebei op een conventionele manier gemaakt... Ik was een uitermate verpletterende debutante en jij was een succesvolle muzikant en had net een aanstelling in het leger gekregen. Van staatswegen onderhouden, interrumpeerde hij spottend. Nou ja, hoe dan ook, we waren allebei aangepast. Als onze nagels niet gekort waren, dan hielden we ze op zijn minst ingetrokken. Maar diep van binnen hadden we alle twee het gevoel dat we meer nodig hadden om gelukkig te zijn. Ik wist niet wat ik wilde. Ik had de ene man na de andere, was rusteloos en ongedurig... en werd met de maand recalcitranter en baloriger. Soms had ik de tanden en te denken dat ik gek werd. Ik had een verschrikkelijk besef van vergankelijkheid. Ik wilde onmiddellijke bevrediging, nu, meteen. Oh, daar zat ik, een mooie meid. Daar ben ik toch? I jawel, beaamde karnaal aarzelend. Ardita kwam ineens overeind. Wacht even, ik wil de zee proberen, hij ziet er zo heerlijk uit. Ze liep naar de rand van de rigel en dook het niets boven de zee in. Ze vouwde dubbel, strekte zich weer en schoot na een volmaakt gehoekte sprong... zo recht als een speer het water in. Even later steeg haar stem naar hem op. Zie je, ik zat de hele dag te lezen en het grootste deel van de nacht. Ik begon de maatschappij te vervoeien. Kom naar boven, onderbrak hij haar. Wat ben je in hemelsnaam aan het doen? Ah, ik drijf wat rond op mijn rug. Ik kom zo, luister. Het enige wat ik leuk vond was mensen chockeren, Idioten, ravissante dingen dragen naar een gecostumeerd feest. Omgaan met de lichtzinnigste mannen van New York. Uh, me in de vreselijkste nesten werken die je je voor kunt stellen. Het geluid van gespetter vermengde zich met haar woorden... en daarna hoorde hij haar heigen toen ze tegen het klif omhoog klom naar de richel. Ga er ook in, riep ze. Gehoorzaam stond hij op en dook de zee in. Toen hij bovenkwam en druipend aan de klim begon, zag hij dat ze niet meer op de regel stond. Maar na een bang moment hoorde hij haar vrolijke lach van een ander terras, drie meter hoger. Hij klauterde naar haar toe en ze zaten allebei een poosje stil, hun armen om hun knieën geklemd, een beetje hijgend van de klim. Mijn familie was woest, zei ze opeens. Ze probeerden me uit te huwelijken. En net toen ik het gevoel begon te krijgen dat het leven eigenlijk nauwelijks de moeite waard was om geleefd te worden, ontdekte ik iets. Haar blik richtte zich triomfantelijk naar de hemel. Ik ontdekte iets. Harde wachtte en er kwam een stortvloed van woorden. Lef, gewoon lef, als een leefregel en iets om je altijd aan vast te klampen. Ik begon een reusachtig vertrouwen in mezelf op te bouwen. Ik begon in te zien dat wat me onbewust in al mijn idiolen van vroeger had aangetrokken... een bepaalde blijk van lef was geweest. Ik begon lef van de andere dingen in het leven te scheiden. Allerlei soorten lef, hè? De murfgeslagen, geslagen, bebloede bokser die opstaat voor nog een ronde. Ik vroeg mannen me mee te nemen naar bokswedstrijden. De gevallen vrouw die langs een groepje kwaadaardige roddeltangen stapt... en ze aankijkt alsof ze modder onder haar voeten zijn. Fijn vinden dat wat je altijd fijn hebt gevonden... totale onverschilligheid voor een mening van anderen. Gewoon altijd leven zoals ik wilde en op mijn eigen manier doodgaan. Heb je de sigaretten meegenomen? Hij gaf haar er eentje en hield zwijgend een lucifer voor haar op. Toch bleven de mannen om me heen zwermen, vervolgde Ardita. Oude mannen en jonge mannen, de meeste geestelijk en lichamelijk mij minderen... maar allemaal met het vurige verlangen om mij te bezitten om zich dat behoorlijk imponerende, vieren rolpatroon... dat ik voor mezelf had geconstrueerd, toe te eigenen. Snap je dat? Mm, Zo'n beetje. Ze hebben jou er nooit onder gekregen en je hebt je nooit verontschuldigd. Nooit! Ze sprong naar de rand, bleef even als een gekruisigde gestalte... tegen de nachthemel hangen, beschreef toen een donkere parabool... en plonste zeven meter lager loodrecht tussen twee zilveren golven. Haar stem steeg weer naar hem op. En lef betekende voor mij dat ik door die grauwe nevel moest ploeteren die zich over het leven vlijt. En daarbij niet alleen mensen en omstandigheden moest negeren, maar ook de triestheid van het bestaan. Een soort vasthouden aan de waarde van het leven en van de dingen die voorbij gaan. Ze kwam nu omhoog geklommen en bij haar laatste woorden verscheen haar hoofd, het natte blonde haar symmetrisch achterover geplakt op zijn hoogte. Uh, dat zal wel zo zijn, wiep Carla al tegen. Dat kun je lef noemen, maar jouw lef is eigenlijk gebaseerd op je goede afkomst, toch? Je bent grootgebracht met die vermetele instelling. Op mijn sombere dagen is zelfs lef gewoon iets grauzends geesteloos. Ze zat vlak bij de rand, haar armen om haar knieën geslagen... in gedachten verzonken naar de Witte Maan te staren. Hij zat iets verder naar achteren als een groteske god in een rotsholte gepropt... Ik wil niet als een dwaze optimist klinken, begon ze. Maar je hebt nog niet door wat ik bedoel. Mijn lef is vertrouwen. Vertrouwen in mijn voortdurende veerkracht. Dat vreugde terug zal komen en hoop en spontaniteit. En ik heb het gevoel dat ik mijn mond dicht en mijn kin omhoog... en mijn ogen open moet houden totdat dat gebeurt. En niet per se met een debiele grijns. Ik ben vaak zonder gejammer door de hel gegaan... en de vrouwenhel is nog erger dan die van mannen. Maar stel dat het boek voorgoed voor je valt... voordat vreugde en hoop en zo terugkomen, opperde Carlijl. Ardita stond op, liep naar de rotswand... en klauterde met enige moeite naar de volgende regel, Weer een meter of vier hoger. Nou, dan zou ik gewonnen hebben, riep ze omlaag. Hij schuifelde van de rotswand vandaan tot hij haar kon zien. Ik zou daar maar niet duiken, straks breek je je nek nog, zei hij snel. Ze lachte. Dat zal mij niet gebeuren... Ze spreidde langzaam haar armen en stond daar als een zwaan. Ze straalde een trots op haar jonge perfectie uit... die een warme gloed in Karls hart ontstak. We zeilen door de donkere lucht met onze armen wijd, riep ze. En onze voeten recht achter ons als de staart van een dolfijn. En dan denken we dat we het zilver naar beneden nooit zullen raken... tot het opeens heerlijk warm om ons heen is... en vol kussende, strelende golfjes. Toen hing ze in de lucht... En Carlyle hield onwillekeurig zijn adem in. Hij had zich niet gerealiseerd dat het een duik van wel tien meter hoogte was. Het leek een eeuwigheid te duren... voor hij het rappe, abrupte geluid hoorde toen ze het water raakte. En tegelijk met zijn blijde zucht van opluchting... toen haar vrolijke eilen lach tegen de klifwand opkaatste... en zijn gretige oren binnendrong... wist hij dat hij verliefd op haar was. 6. De tijd zonder verdere bijbedoelingen, overstelpte hen met drie heerlijke dagen. Als de zon een uur na het ochtendgloren over Ardita's patrijspoort geleed, stond ze blijmoedig op, trok haar badpak aan en ging aan dek. De negers lieten hun werk rusten als ze haar zagen... en dromden ginnegappend en kletsend bijeen aan de reling... terwijl ze wendbaar als een visje op en onder het oppervlak van het heldere water dreef. In de koelte van de namiddag ging ze weer zwemmen en daarna met Carla rondlummelen en roken op het klif. En anders lagen ze op hun zij in het zand op het zuidelijke strand. Dan praten ze nauwelijks en keken ze toe hoe de dag vol kleuren en melancholie... in de oneindige zoelte van een tropische avond vervloeide. En met die lange, zonnige uren vervloog langzamerhand Ardita's idee... dat dit een voorbijgaande, onbezonnen episode was. Een twijgje romantiek in een woestijn van werkelijkheid. Ze zag op tegen het moment waarop hij koers zou zetten naar het zuiden. Ze zag op tegen alle mogelijke verwikkelingen die zich aan haar opdrongen. Gedachten waren ineens vervelend en besluiten afschuwelijk. Als er in de goddeloze rituelen van haar ziel gebeden hadden geklonken... Dan zou ze alleen van het leven hebben gevraagd om een poosje niet lastiggevallen te worden, zodat ze zich loom over kon geven aan de spontane, naïeve vloed van Carlyle's ideeën, zijn levendige, jongensachtige fantasie en het vleugje monomanie dat dwars door zijn temperament scheen te lopen en elk van zijn handelingen kleurde. Maar dit is geen verhaal over twee mensen op een eiland... en het gaat ook niet in de eerste plaats over liefde... die voortkomt uit isolement. Het voert alleen maar twee individuen op. En het idyllisch decor met palmen van de golfstroom is puur toeval. De meesten van ons zijn tevreden met het feit dat ze bestaan... en zich voortplanten en ze strijden voor hun recht daarop. Het heersende idee... Die gedoemde poging om je lot in eigen handen te nemen... is voorbehouden aan enkele fortuinlijke en onfortuinlijke uitverkorenen. Het interessante aan Ardita is voor mij het lef... dat tegelijkertijd met haar schoonheid en jeugd zal tanen. Neem hem mee, zei ze laat op een avond... toen ze loom in het gras achter de schimmige uitwaaierende palmen zaten... De Negers hadden hun muziekinstrumenten aan land gebracht... en het geluid van wonderlijke ragtime dreef zacht naar hen toe op de warme nachtwind. Ik zou dolgraag over tien jaar weer opduiken... als een fabelachtig rijke Indische dame van hoge kasten, vervolgde ze. Carlisle keek haar snel aan. Dat kan, weet je, ze lachte. Is dat een huwelijksaanzoek? Extra editie. Ardita Farnham wordt zeeroversbruid. Meisje uit High Society gekidnapt door Ragtime spelende bankrover. Het was geen bank. Wat was het dan? Waarom wil je het me niet vertellen? Ik wil je droombeeld niet verstoren. Mijn beste man, ik heb geen droombeelden over jou. Ik bedoel je droombeelden over jezelf. Ze keek verrast op. Over mezelf? Wat heb ik in hemelsnaam te maken met wat voor toevallige misdrijven... jou ook begaan mag hebben? Oh, dat staat nog te bezien. Ze stak haar hand naar hem uit en klopte op de zijne. Mijn beste Curtis Carlyle, zei ze zacht, ben jij verliefd op mij? <laughs> Alsof dat er iets toe doet. Zeker wel, want ik geloof dat ik verliefd op jou ben. Hij keek haar spottend aan. Om daarmee je totaal voor januari op een half dozijn te brengen, opperde hij. Stel dat ik je uitdaag om dat te bewijzen en je vraag mee te gaan naar Brits-Indië. Zal ik dat doen? Hij schokschouderde. We kunnen in Calao trouwen. Wat voor leven kun je me bieden? Dat bedoel ik niet onaardig, maar serieus. Wat zou er van mij worden als de mensen die het op die beloning... van 20.000 dollar gemunt hebben jou ooit te pakken krijgen? Ik dacht dat je nergens bang voor was. Dat klopt. Maar ik ga mijn leven niet vergooien om dat aan één man te demonstreren. Ah, ik wou dat je arm was. Gewoon een arm meisje dat op mijn hek in een warm koeienland zit te dromen. Zou dat niet fijn geweest zijn? Oh, ik zou het heerlijk hebben gevonden om jou te verbazen. Om te zien hoe je ogen opent voor dingen. Wilde jij maar dingen. Snap je dat niet? Ik weet het. Als een meisje dat in de etalage van een juwelier staat te staren. Precies. En dat het grote rechthoekige horloge wil dat van platina is en een rand van diamantjes heeft. Maar dan zou je het te duur vinden en er eentje van wit goud uitkiezen voor 100 dollar. En dan zou ik zeggen, duur, hoe kom je erbij? En dan zouden we naar binnen gaan en dan zou het niet lang duren of dat platina horloge fonkelde aan jouw pols. Dat klinkt zo mooi en vulgair en leuk, hè? mompelde Ardita. Ja, toch? Stel je eens voor hoe we rondreizen en links en rechts geld laten rollen... en met alle egaars door piekeloos en obers worden bejegend. O, oh, zalig zijn de simpele rijken, want zij zullen de aarde beërven. Ik zou echt willen dat we zo waren. Ik hou van Dita, zei hij teder. Haar gezicht verloor even zijn kinderlijke uitdrukking... en werd eigenaardig ernstig. Ik wil heel graag met jou samen zijn, zei ze. Meer dan met alle mannen die ik heb gekend... En ik ben dol op je uiterlijk en je donkere haar. En op de manier waarop je over de reling springt als we aan land gaan. Eigenlijk ben ik dol op alles wat je doet wanneer je helemaal jezelf bent. Curtis Carlisle. Ik vind dat je lef hebt. En je weet hoe ik daar tegenover sta. Soms als je bij me bent, krijg ik zin om je opeens te kussen. En tegen je te zeggen dat je gewoon een idealistische jongen bent... met een hoop klassenonzin in zijn kop. Als ik iets ouder was en me iets meer verveelde... zou ik misschien met je meegaan... Maar zoals de zaken nu staan, denk ik dat ik terugga... en met die andere man trouw. Aan de overkant van het zilveren binnenmeer... wrongen de gestalten van de negers zich in bochten in het maanlicht... als acrobaten die te lang stilgezeten hadden... en vanwege te veel aan energie hun toren moesten uithalen. Ze marcheerden in ganzenpas, zichzachten in concentrische cirkels... nu eens met hun hoofd in de nek, dan weer als een fluitspelende faun... over hun instrument gebogen. En uit trombone en saxofoon jankte onophoudelijk een doorheen gevlochte melodie... soms onstuimig en uitbundig, soms obsederend en klagelijk als een dode dans uit het hart van de Congo. Laten we dansen, zei Ardita. Ik kan niet stilzitten met die geweldige jazz daar. Hij nam haar bij de hand en leidde haar naar een breed stuk harde zandgrond... dat prachtig door de maan werd verlicht. Ze zweefde weg als rondzwalkende motten in het volle heijige licht. En terwijl de grillige symfonie weende en jubelde en sidderde en lamenteerde... vervloog Ardita's laatste realiteitsbesef... en liet ze haar verbeelding los op de zachte zomergeuren van tropische bloemen... en de oneindige sterrenvlakte boven haar hoofd. Ze had het gevoel dat ze, als ze haar ogen opende... zou ontdekken dat ze met een spook danste... in een land dat ze met haar eigen fantasie had geschapen. Dit is wat ik een besloten dansfeest zou noemen, fluisterde hij. Ik voel me knotsgek, maar heerlijk gek. We zijn behekst. De schimmen van talloze generaties, cannibalen... zitten hoog op dat klif naar ons te kijken. En ik wed dat de kannibaalvrouwen zeggen dat we te dicht tegen elkaar dansen. En dat het ongepast van me was om zonder mijn neusring te komen. Ze lachten allebei zachtjes. En daarna stierf hun gelach weg toen ze aan de overkant van het meer... de trombones midden in een maat hoorden ophouden. En de saxofoons een verschrikte jammerkreet gaven en stilvielen. Wat is er? vroeg Carlyle. Na een korte stilte zagen ze de donkere gestalten van een man rond het meer rennen. Toen hij dichterbij kwam, zagen ze dat het Beep was, in een staat van uitzonderlijke opwinding. Hij bleef voor hen staan en hijgde buiten adem het nieuws uit. Schip voor de kustbaas, halve mijl buiten Gaatsmoos, die heeft wacht, die zegt, lijkt of ze ankeren. Schip? Wat voor schip? vroeg Carlyle gejaagd. Er klonk onsteltenis in zijn stem en Ardita's hart gaf een rukje toen ze zag hoe verslagen hij stond te kijken. Dat weet hij niet, baas. Zet eens een boot uit. Nee, baas. We gaan naar boven, zei Carlyle. Ze beklommen de rots in stilte. Ardita's hand lag nog steeds in die van Carlyle, al vanaf het moment dat ze waren gestopt met dansen. Ze voelde hoe hij nu en dan nerveus zijn vuist balde, alsof hij zich niet bewust was van de hand in de zijne. Maar hoewel hij haar pijn deed, probeerde ze haar hand niet terug te trekken. Het leek wel een uur te duren eer ze de top bereikte en behoedzaam over het tegen de nachthemel aftekende plateau naar de rand van het klif kropen. Na één korte blik slaakte Carlyle onwillekeurig een kreet. Het was een boot van de kustwacht, met twee stuks geschud, één voor en één achter. Ze hebben ons door, zei hij met een snik. Ze hebben ergens ons spoor opgepikt. Weet je zeker dat ze van de vaargeul afweten? Misschien liggen ze alleen maar te wachten tot ze morgen een blik op het eiland kunnen werpen. Van waar ze liggen kunnen ze de kloof en het klif niet zien. Wel met een verrekijker, zei hij wanhopig. Hij keek op zijn horloge. Het is nu bijna twee uur. Ze zullen voor de dageraad niets ondernemen, dat is zeker. Bestaat natuurlijk altijd nog een kleine kans dat ze op een ander schip wachten... om zich bij hen aan te sluiten of op een kolenschip. Ik neem aan dat we net zo goed hier kunnen blijven. De uren verstreken en ze lagen daar naast elkaar... heel stil, met hun kin in de hand als dromende kinderen. Achter hen hurkten de negers, geduldig, gelaten, berustend. Met sonor gesnurk gaven ze nu en dan aan dat zelfs het nabije gevaar hun onbedwingbare Afrikaanse slaaplust niet kon temperen. Iets voor vijven kwam Beep naar Carlisle toe. Er waren een stuk of vijf geweren aan boord van de narcissus, zei hij. Was er besloten om geen verzet te bieden? Hij vond dat ze zich best goed konden verweren als ze een plan bedachten. Carla moest lachen en schudde zijn hoofd. Dat is geen ongeregeld zootje Mexikanenbeep, beep Dat is een kustwachter. Het zou zoiets zijn als met een pijl en boog tegen een mitrailleur vechten. Als je die zakken ergens wilt begraven om het erop te wagen ze laten te halen, ga je gang. Maar het haalt niets uit. Ze zullen dit eiland helemaal uitkammen. Het is een hopeloze strijd, Beep. Beep zwijgend zijn hoofd en wendde zich af. Carla's stem klonk schor toen hij zich tot Ardita richtte. Dat is de beste vriend die ik ooit heb gehad. Hij zou voor me sterven en het een eer vinden als ik het toeliet. Geef je het op? Ik heb geen keus. Er is natuurlijk altijd nog één uitweg. De zekere weg. Maar zover is het nog niet. Ik zou mijn rechtspraak voor geen goud willen missen. Dat zal een interessant experiment worden met figuren uit de high society. Miss Farnham getuigt dat de piraat zich jegens hart... ten alle tijden als een heer heeft gedragen. Hou op, zei ze. Ik vind het vreselijk erg. Toen de hemel van kleur verschoot en dof blauw overging in loodgrijs... was er beroering waar te nemen aan boord van het schip. Ze konden een groepje in wit linnen geklede officieren onderscheiden... dat bijeen stond aan de reling. Ze hadden een verrekijker in de hand... en stonden het eilandje aandachtig te inspecteren. Oh, het is gebeurd met ons, zei Carla grimmig. Verdomme, fluisterde Ardita. Ze voelde tranen in haar ogen wellen. We gaan terug naar het jacht, zei hij. Dat doe ik liever dan hier als een opossum op opgejaagd te worden. Ze verliet het plateau en daalde de rots af. Bij het meer aangekomen werden ze door de zwijgzame negers naar het jacht geroeid. Daarna zegen ze bleek en moe neer op de meubelen en wachten. Een half uur later dook in het schemergrauwe licht... de neus van de kustwachter op in de vaargeul. De boot hield in, kennelijk bevreesd dat de baai te ondiep zou zijn... Uit de vreedzame aanblik van het jacht met de man en het meisje op de banken... en de negers nieuwsgierig over de reling geleund... maakten ze blijkbaar op dat er geen tegenstand geboden zou worden. Want er werden bedaard twee sloepen gestreken langs de zijkant. De ene met een officier en zes matrozen erin... en de andere met vier roeiers en twee grijsharige mannen... in blauwe blazer en wit flanellen pantalon bij de achtersteven. Ardita en Carlisle stonden op en stapten half onbewust naar elkaar toe. Toen bleef hij staan en stak opeens zijn hand in zijn zak... en haalde er iets ronds en glinsterends uit dat hij voor haar ophield. Wat is dat? vroeg ze verbaasd. Ik weet het niet zeker, maar ik geloof dat het... aan de Russische inscriptie aan de binnenkant te zien... jouw beloofde armband is. Waar? Waar heb je die in hemelsnaam? Hij zat in een van die zakken... Zie je, Curtis Carlyle en de Six Black Buddies die hadden een optreden in de theesalon van het hotel in Palm Beach... en wisselden plotseling hun instrumenten in voor automatische wapens en beroofden de gasten. Ik heb deze armband afgepakt van een knappe vrouw met rood haar en iets te veel rouge. Ardita fronste en glimlachte toen. Dus dat hebben jullie gedaan. Oh, je hebt wel lef zeg, hij boog. Een bekende bourgeois-eigenschap, zei hij. En toen viel de ochtendstond schuin en voortvarend over het dek... en verdreef hij de schemer vlakkerend naar grauwe hoeken. De dauw steeg op en verstoof tot gouden mist, eil als een droom... die hen omhulde tot ze rachtfijne sporen van de voorbije nacht leken... oneindig vergankelijk en al vervagend. Even hield de zee en lucht de adem in en legde het ochtendgloren een roze hand over de jonge mond van het leven. En toen klonk van het meer het geweeklaag van een sloep bij het geplas van roeiriemen. Aftekenend tegen de gouden vuurhaard, laag in het oosten, versmolten hun gracieuze gestalte plotseling en kuste hij haar verwende jonge mond. Het is een soort glorie, mompelde hij na een poosje. Ze glimlachte naar hem op. Je bent gelukkig, hè? Haar zucht was een zegening, een extatische zekerheid... dat ze nu, meer dan ze ooit nog zou ervaren... een embleem van jeugd en schoonheid was. Voor even was het leven weer schitterend... en de tijd een fantoom en hun kracht eeuwig. En daarna klonk gebonk en geschraap toen de sloep langs zij schuurde. De twee grijsharige mannen klauterden tegen de ladder op... gevolgd door de officier en twee van de matrozen... hun hand op hun revolver. Mr. Farnham sloeg zijn armen over elkaar en stond zijn nicht te monsteren. Zo, zei hij langzaam met zijn hoofd knikkend. Met een zucht gleden haar armen van Carlyle's nek omlaag en viel haar blik, geëxalteerd en afwezig, op het gezelschap dat aan boord was gestapt. Haar oom zag haar bovenlip langzaam in de arrogante pruilwelven die hij zo goed kende. Zo, herhaalde hij Bas. Dus dit is jouw idee van... van een liefdesverhouding. De benen nemen met je vrijer een over. Ardita wierp hem een onverschillige blik toe. Wat ben je toch een oude Suffert, zei ze bedaard. Heb je niets beters aan te voeren? Jawel, zei ze alsof ze nadacht. Jawel, ik weet nog wat anders. Dat bekende zinnetje waarmee ik de laatste paar jaar elk gesprek van ons heb beëindigd. Hou je waffel en daarmee wierp ze een blik vol minachting op de twee oude mannen... de officier en de twee matrozen, draaide zich om... en daalde vier de kajuitstrap af. Had ze echter nog een ogenblik gewacht, dan zou ze een geluid van haar oom hebben opgevangen... dat nagenoeg ongehoord was in hun conversatie. Hij poeste het uit en de tweede oude man schoot ook in de lach. De laatste wende zich abrupt tot Carlyle, die het afreeuw met een raadselachtig air van geamuseerdheid had gadegeslagen... Nou, Toby, zei hij joviaal, ongeneeslijke, onbezonnen romantische dromer die je bent. Ben je erachter gekomen of zij degene is die je wilde? Carlaal glimlachte zelfverzekerd. Ja, natuurlijk, zei hij. Dat weet ik al absoluut zeker sinds ik voor het eerst over haar non-conformistische inslag hoorde. Daarom heb ik Beep gisteravond die vuurpijl laten afsteken. Ja, fijn dat je dat deed zei kolonel moorlend ernstig. We zijn bij je in de buurt gebleven... voor het geval je problemen zou krijgen met die zes vreemde nikkers. En we hoopten al dat we jullie twee... in een dergelijke compromitterende situatie zouden aantreffen, ja. zei hij met een zucht. Nou ja, neem een buitenbeentje om een buitenbeentje te strikken. Je vader en ik zijn de hele nacht opgebleven en we hoopten er maar het beste van. En misschien is het wel het ergste. Van mij mag je er hebben, jongen. Ik word helemaal gek van haar... Heb je haar de Russische armband gegeven die mijn privédetective dat mimi-mens afhandig had gemaakt? Carlyle knikte. St, zei zij, ze komt weer aan dek. Ardita verscheen boven aan de kajuitstrap en keek onwillekeurig even naar Carlyle's polsen. Er trok een blik van verwondering over haar gezicht. Op het achterdek waren de negers begonnen te zingen, en het koele binnenmeer, fris van de ochtend stond, resoneerde sereen van hun diepe stemmen. Ardita, zei Carlyle aarzelend. Ze zwierde een stap naar hem toe. Ardita, herhaalde hij gespannen, ik moet je iets vertellen. De waarheid. Het was allemaal doorgestoken kaart, Ardita. Ik heet geen Carlisle, maar Morland. Toby Morland. Het hele verhaal is verzonnen, Ardita. Finaal uit de duim gezogen. Ze gaapte hem aan. Verbijstering, ongeloof en boosheid trokken in snelle golven over haar gezicht. De drie mannen hielden hun adem in. De oude Morland deed een stap naar haar toe. Mr. Farnham's mond zakte een stukje open... terwijl hij paniekerig op de voorziene uitbarsting wachtte. Maar die kwam niet. Ardita's gezicht begon ineens te stralen... en met een lachje snelde ze naar de jonge Morland... en keek zonder enig spoor van toorn in haar grijze ogen naar hem op. Wil je zweren dat je het helemaal zelf hebt bedacht? vroeg ze zacht. Dat zweer ik zei de jonge moorland, gretig. Ze trok zijn hoofd omlaag en kuste hem teder. Wat een fantasie, fluisterde ze haast jaloers. Ik wil dat je de rest van mijn leven zo lief tegen me liegt als je maar kunt. De stemmen van de negers dreven soezerig af. Vervlochten in een wijsje, vervlochten in een wijsje dat ze hen al eens eerder had horen zingen. Time is a thief, gladness and grief, cling to the leaf as it yellows. Wat zat er in die witte zakken? vroeg ze zachtjes. Modder uit Florida, antwoordde hij. Dat was een van de twee dingen die ik je heb verteld... die niet verzonnen waren. Het andere kan ik misschien wel raden, zei ze. En ze richtte zich op haar tenen naar hem op... en kuste hem zachtjes om het te illustreren.